De extreemrechtspartij Lega Noord heeft vandaag opgeroepen tot een protest. De partij vindt dat de reddingsoperaties van de Italiaanse marine alleen maar immigranten aantrekken. Minister Kamp spreekt tegen dat de Tweede Kamer nooit is geïnformeerd over de reden dat de kernreactor in Petten vorig jaar is stilgelegd. Vanochtend schreef de Volkskrant dat de kernfysische dienst vorig jaar heeft moeten ingrijpen wegens incidenten met de veiligheid. Dat was de ware reden voor het stilleggen van de kernreactor, iets waarvan de Kamer niet op de hoogte zou zijn. Kamp laat weten dat de Kamer hierover in juli wel degelijk is geïnformeerd. Hebben nadruk dat de veiligheid niet in het geding is geweest. Een Haagse Syriërganger die wordt verdacht van lidmaatschap van een terreurorganisatie, mag zijn proces in vrijheid afwachten. De 21-jarige Jordi Dié is onder strenge voorwaarden vrijgelaten, zegt het Openbaar Ministerie. Dié zou een terreurtraining hebben gevolgd in Syrië en hij maakt volgens justitie deel uit van een groep Haagse ronselaars en jihadstrijders van wie er zes vastzitten. Volgens de rechtbank is er weinig kans op herhaling. De Britse premier Cameron wil dat de EU-landen 1 miljard euro bijeenbrengen voor de strijd tegen Ebola in West-Afrika. In een brief aan EU-voorzitter van Rompuy schrijft hij dat er snel moet worden gehandeld om het dodelijke virus in te dammen en te verslaan. Als dat niet gebeurt leidt dat tot een groot verlies aan mensenlevens en ontwrichting van de regio. Het weer. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het is een graad of 20 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw geregeld zon. In het noorden en westen bewolkt en er valt wat regen. Temperatuur tussen de 17 en 22 graden. Na het weekend herfst met veel wind en regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files. En de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden.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 was de CEO van Total Touch en Somebody else is Lover. Welkom terug bij Zalvoet op zaterdag derde laatste uur... met daarin de volgende onderwerpen. Rond de klok van 20 over 4 gaan we weer schakelen... met het uh, Xiqui Park Zandvoort, want daar is voor ons aanwezig... Willem van Densen tijdens de Formule 1 finale race 2014. En hij gaat ons de laatste raceuitslag geven... want die wordt momenteel verreden. De NEC Formule Renault 1.6. En die race is tegen kwart over 4 afgelopen...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 I'm a I need your love, I need you closer Because I need it, baby girl Keep me begging, keep me hoping that the night don't Rock stop Rock that party cover, don't stop you right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 Oké, okay, nou het programma voor vandaag zit erop. Ze houden keurig met rekening met onze, onze uitzendschema, zoals je al zei. Uh, wat gaat er morgen allemaal nog gebeuren, Willem? Ja, morgen uh, hebben we dan uh, de race zondag. En die uh, begint uh, om 9 uur al En dan beginnen we met de uh, Porsche GT3 Cup Challenge. Dan om... Uh, 10 over half 10, dan uh, zijn die jongens die nu aan het rijden zijn met die uh, Formule Renault 1.6 uh, auto's. Uh, die gaan op voor een uh, tweede race. En dan hebben we de trucks uh, die uh, om half 11 uh, rijden. Daarna de eerste race van de Crio Cup, een uh, spannende race ongetwijfeld, met het kampioenschap uh, wat nog te stelen is. En dan hebben we de Burlando. En dan hebben we een pauze om 12 uur. En na de pauze krijgen wij eigenlijk een herhaling uh, voor het ochtendprogramma. Uh,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 ja, de, de reporter daar ter plekke op het circuit hebben het over Rob Petersen. Ja, nou klopt. De speaker uh, horen we dan ook. Uh, ja. Ik hey. uh, zie nu dat die uh, Pascal uh, gaat zijn laatste ronde in. Dus uh, ja, nou, op kleintje, er moet wat geest. gebeuren. Uh, wilde uitslag niet zijn zoals ik net al uh, voorspelde. Oké okay, Willem, bedankt uh, namens de luisteraars voor je verslaggeving voor vandaag. Graag horen we je morgen om kwart over twee weer. Tot morgen. Hey, tot, morgen. tot morgen. Hoi, Hoi, fijne zaterdagavond. en is zo duidelijk het einde van de week.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 I'm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 It is music. Music was my first love, and it will be my last, music of the future. What?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 ...verglijdt in Zandvoort de tijd... ...tot in de eeuwige zee, voor nu, straks en altijd. Zo nemen de heren ook deze herinnering weer mee. Ik zie de mannen van rond de tachtig. Stoer willen ze nog zijn. Zitten ze daar op het raadhuisplein, wanen zich machtig. Ze zitten bij elkaar, bij het bankje op het plein...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 En uh, La Razabal die uh, ja een paar mis